De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederrok. Cuba, het is een stipje op te gaan. Cuba, het zijn als je de moeite waard. Cuba, Viva Speciaal. Cuba, eiland in de oceaan. Cuba, zeven Russen in Cuba. Cuba, Viva Speciaal. Bel je op, dan luisteren twintig mensen mee En voor je het weet, hoor je bij de KGB Je loopt op straat, zeg dan niet wie Harrison, want in dit land is iedereen een soort spion Tussen een Cubaan, Cuba, Cuba Speciaal. het avontuur ligt hij voortdurend op de loer, de jonge man. Pasla's zuidelijke boer, nu is hij dood. Hij drijft al dagen in de baai, en zijn kop is afgevreten door een haai. Ah. Goedenavond luisteraars van de krochten vanuit een woonark in de buurt van Assendelft. We ontvangen hier Willem Wisselink, voormalig regisseur en scriptcijfer. En als je als luisteraar zo oud bent als beide presentatoren, dan zou je Willem mogelijk kunnen kennen als muzikant en kunstenaar van het platenlabel Duist Idioten Records en van zijn band Kevies of van het postorde kunstgezelschap de Enschedese School. Na de roerige jaren 70 en 80 ben ik Willem uit het oog verloren als, als muzikant, maar uh, toen wij Mick Ness interviewden, een eerdere gast in deze show, werden we op hem geattendeerd. En van het een kwam het ander, en zo zitten we nu bij elkaar, om uh, ook de voor ons minder zichtbare jaren door te nemen. We hebben dus wederom een veelzijdig kunstenaar voor onze microfoon. We gaan de historie doornemen, de kunst, de muziek die belangrijk is geweest en nog is voor Willem, nemen we aan. Maar we willen ook zijn huidige activiteiten en mogelijk zijn toekomstplannen nog uit doornemen. Samen met collega Pim Groof gaan we in de krochten met Willem spreken over zijn verleden, heden en toekomst. Willem, wil je hier nog wat aan toevoegen of wil je, hoe zou je jezelf willen omschrijven? Uh, uh, nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Ik, ik zou mezelf de laatste vraag willen omschrijven als een matig getalenteerd figuur die overal uh, toch wat van heeft weten te maken. Dat is, uh, maar matig getalenteerd? In welke opzichten? Nou, ik ben, geen goed ik ben geen goed muzikant. Ik heb mijn okay. instrumenten niet goed ik, ja, ja. Uh, bespelen, dat soort dingen. Weet je wel? Ik, okay. ik ben net goed genoeg om er net bovenuit te steken, boven het korenveld. Maar uh, <laughs> dat, is, dat is een beetje zoals ik mezelf zie. Oké, okay. ja? Ja, oké. Okay. Nou, dan willen we graag terugkeren naar je jeugd. En ja. uh, wat mij opviel is dat je geboren bent in Kopenhagen. Ja, dat klopt. Dat en... is omdat mijn moeder had suikerziekte. En uh, ik ben uh, de eerste generatie kinderen van suikerzieke moeders. Want in de Tweede Wereldoorlog is insuline uitgevonden. Oh. En na de Tweede Wereldoorlog ben ik dus geboren. En was uh, eerst in Nederland geprobeerd, maar dat ging niet. En uiteindelijk was er in Denemarken, mijn moeder was Deens, uh, een arts die uh, gespecialiseerd was daarin. En vandaar dat ik daar. Maar ik heb inderdaad, mijn moeder was Deens. Maar daarom, ik ben in Kopenhagen geboren, omdat daar dat ziekenhuis was, Rijkshospitalen. Waar ik, uh, waar ik uh, met uh, goede begeleiding deze wereld op ben uh, getorpedeerd. Oké. Okay. En... Kap heb je er toen ook nog lang, lang gewoond of niet? Nee, ik ben er alleen maar geboren. Ik ben, ik ben en... er geboren en mijn grootouders woonden daar en we waren elke zomer en winter waren we daar uh, de hele vakantie. En ik heb er ook wel, uh, want ik ben enigszins kind, uh, ook om die reden, uh, hè, de suikerziekte van mijn moeder, ja. um, uh, werd ik daar ook wel eens gesteisd gewoon. En dan gingen mijn ouders op vakantie. Ja, logisch. Ik, ja, lekker bij mijn grootouders. Ja, ik heb daar ja. een enorme band mee. Ik heb, ik, Kopenhagen is ook nog een, echt een ongelooflijke warme plek voor mij. Het is stad, echt een ja. heerlijke stad. Ja. Maar je bent dus geboren in Kopenhagen en ja. daarna weer teruggekeerd naar Nederland. Enschede. Enschede. Ja, ja. En Enschede, en daar opgegroeid. Ja. Mijn vader was uh, <coughs> directeur van de textielfabriek Wisselink. Um, een van de textielfabrieken die nog het langst is doorgegaan. Die hebben de doek gemaakt voor de Dwaartenten. De en de Damailakers komen daar vandaan. Maar mijn vader is daar in 1957 of of uitgezonen, Omdat toen mijn grootvader overleed bleek dat hij alle aandelen aan allerlei andere mensen had. En dus het, die fabriek was helemaal niet meer van de familie. En die okay. zei van nou, dat jonge ventje dat uitleggen. mijn vader was. Ja. Met hele. Uh, vreemde ideeën, die moeten we, die, die hoeven we er niet nee, bijna nee, precies. Nee. Uh, <laughs> dus hebben we verhaalde Arnhem en daar ben ik uh, eigenlijk op gegroeid. Ah, okay. ja. Maar Wisseling is wel een echte Twentse naam ja. ook, denk ik. Hè? Net ja. Wilmink, het is een beetje de... Ja, Ink, Ink. ja. En, uh, en wisselings zijn, alle wisselings op deze planeet zijn familie van elkaar. Echt dat, dat Ja. Dat is, uh, het ja. komt van een ja. landgoed. En op een gegeven moment is het zo geweest dat die landgoederen, eh, alles wat op dat landgoed woonde, kreeg die naam. Dus het kan zijn dat wij van het, de eigenaar van het landgoed afstammen, maar het kan ook zijn dat wij op een boerderij woonden yeah. eh, bij dat landgoed. God, het ja. Ja. Ja, ja, ja. En het landgoed heb ik nog opgezocht, maar er is nu een of andere is, is een camping ergens die eh, ja? op dat oude landgoed heeft okay. gestaan. Ja. See you. even terugkomen op het eerste nummer. We hebben ervoor gekozen om uh, als eerste nummer te draaien, Cuba van de Kiwis. De ah, Kiwis, Kiwis, Kiwis, Kiwis. Ja. ja. Volgens ons is het dan goed om daarmee te beginnen, okay. om toch te luisteren meteen een beetje op het spoor van jouw muziek en jouw carrière te zetten. Oké. Okay. Klopt dat een beetje? Uh, geen idee. Nee? <laughs> nee. <laughs> Ik, um, Cuba is, het leuke van Cuba is dat, uh, die hebben wij, dat is van de uh, Life is like a penguin, staat ja. die op. Ja. Ja. Ja. Het leuke daarvan is, die is met tape loops gemaakt. Oké, De de De drums is, ja. um, is uh, want uh, Kees en ik werkten op een gegeven moment, Kees Maas is de andere helft van de Keewies, ja. Ke die uh, werkte voor de VPRO. Uh, we hadden een, een DME aan het programma, daar uh, maakten we sketches voor, weet ik wat allemaal niet. En, en dan maakten we ook altijd een nummer. Elke week maakten we weer een nummer. En um, toen hadden we het probleem... dat we, we, moesten, we moesten de hele tijd Fred Bondhuis, de drummer waar we toen heel veel mee werkten... de hele tijd weer die onze kleine studio binnenhalen. Ja. Ja, dus ze dacht van, weet je wat... als je nou gewoon een paar verschillende dingetjes indrumpt... dan okay. <laughs> <en als je, lacht> maken we daar loepjes van. En dat hebben we sowieso, is dat gebeurd, ja. En, um, en de compositie van Cuba is... Wij Kees en ik werken, dat is dan ook weer de toevalligheid en het, en het, en het imperfectie. Kees, is, Kees Maas is geen muzikant. Hij heeft wel ongelooflijk goede smaak, ja? maar hij kan het ook gewoon eigenlijk niet. Dus hij gaat achter de orgel zitten en zo. Bah, bah, bah, bah, bah. Ja. En ik... Uh... Ho, ho, ho, wacht even, wat is dat? Weet je wel, even Leuk, kijken, en ja, ja, zo... Ja. Uh knip je daar stukjes uit ah, okay. en, en zo is dat eigenlijk helemaal in elkaar gezet, ja, in dat, ja. uh, dat nummer. En daar is dan weer een tekst over geschreven ja. over een ongelofelijk uh, incident in de varkensbaai. Ja. Ja. <laughs> dus het is, ja, het wel de kewis ter, ter voeten uit. Wat, wat ik wel zelf van die platen beste vind, is uh, kewis gaan weer aan de boemel. En dat is echt helemaal een voorbeeld van, uh, dat is, ik vind het een waanzinnig mooie compositie. Vooral ook, Ja, dat is een beetje gek om dat van jezelf te zeggen natuurlijk, maar met alle nee, respect wel, voor mezelf. Nee. Uh, ik vind het een hele mooie compositie. En dat komt ook weer doordat Kees gewoon op dat orgel bezig ging. En je, gewoon, je, je pakt daar stukken uit en dan krijg je hele rare overgangen. die. Ja. Als je daar weer een zanger die overheen zet... Heel mooi resultaat opleveren. Okay. En uh, vooral dat boem la la la la, boem la vind ik echt zo ontzettend. Dat is een soort melancholische. Ja, ja het is ook weer een mooie tekst. Ze ja. weten met zichzelf weer eens: geen raad. raad. Ja. ja, oh. oh. Ja. Ze gaan weer wat bestellen, twee sterke drank. Ja, De, het, is, uh... ja het, is ook, het is. Het is ook gewoon humor. Ja, ja dat was wel het het is wel ook een belangrijk. Ja, wij maakten toen voor de VPRO een soort... Uh, ja, dat was een soort met Rik Saal. Rik Saal is natuurlijk de... Was dat een in... programma met, met, ook met uh, Peewee en de Specials? Jacob Klaassen? Nou, dat weet ik niet. Wij leverden... Was dat vrijdagavond? Ja, ja vrijdagavond. Maar uh, het was eigenlijk ook een soort voor, voorloper van Boraat. Weet je wel? Boraat ja. is later ja, gekomen. En daarna is weer Jiske Vet uit voortgekomen. Ja. Ja. Uh, toen waren wij al lang afgehaakt natuurlijk. Uh, uh, bij Boraat deden we ook al niet meer mee. Uh, want we hielden het gewoon niet meer vol. We moesten elke week gewoon ja, uh, een half ja. uur... Uh, uh, loogheid leveren. Ja. Nou, we waren, uh, compleet, waren op de laatste... gewoon de hele week ermee bezig. En uh, ja, nee, dat, dat was leuk. Maar wij deden het vanuit Enschede. We hadden in de ARK... die uh, kunstenaarsclub waar ik deel van uitmaakte. Hadden we een klein studiootje, een geluidsstudiootje. En daar maakten Kees en ik elke week een half uur radio... Met de meest uh, bizarre dingen. Wat heerlijk. Ja, het was echt heel erg leuk. Maar op een gegeven moment we gewoon, we wisten we gewoon echt totaal. En toen we, het moesten we het inleveren. We hadden gewoon een kwartier en het was een half uur. En uh, toen heeft Zaal gewoon gezegd, nou dan doe ik gewoon stilte. <laughs> en dan heeft hij, je... gewoon oh, stil tot de radio uitgezonden, met duitgekoer. Hij zei, we hebben nog ergens boven in een kerktoren een microfoon hangen. En daar hoor je dan, daar, en dan hoor je eens. Dus toen die duif een beetje krabbelen op ja. Oh, ja, en dan kwamen wij weer nou, ik ja. een Ik dacht van, is die radio nou kapot of ja, dat, wel, ja het wel, nou, dat was ook de laatste keer dat we meededen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, toen is de duif gecontracteerd. Ja, toen is het, was het klaar, ja. ja is stuk goedkoper. Ja, ja, ja, ja precies, ja. ja. Wat zijn je eerste muzikale herinneringen van thuis? Had je muzikale ouders ook? Uh, mijn moeder was heel erg uh, op muziek. Die heeft mij ook op de Beatles geweest in de tijd. Okay. Uh, maar ik was al uh, vrij... Ik weet nog dat ik uh, voor kerst in Denemarken... Hey, Bossa Nova Baby van Elvis kreeg. Ik vond Elvis geweldig. Hm. En uh, ook die foto, die, die hoes... Er was een was beetje Donald Trump oranje, hè, maar echt gewoon... Dat is, ja? ja, dat was... Ja, en opgemaakt. Dus ik, weet je, als kind, ik, wat was ik? Ja? Eh, zes. Ik had geen benul wat, wat, hoe dat zat, allemaal met het opmaken. Dus ik dacht, Wa, jezus, wat is die man knap. En een mooie, gave oranje huid. En dat blauw-zwarte haar. Ja, ik ja, vond ja, het helemaal te gek. En dat nummer ja. ook. Wow. Bossa Nova. Hey Bossa Nova baby. Okay. Ja, geweldig. En uh, met ik een... ook dat, dat dat ingetogen duwende zingen. Ja, ja. ja, geweldig vond ik het. En toen kwamen de Blue Diamonds in Nederland natuurlijk. Die waren ook, uh, dat ja. waren natuurlijk uh, Indo twee Indonesische broers. Waar ik ook een fan van was. Uh, maar dat waren toch achteraf gezien, toch niet echt wereldnummers zoals Ramona en... Maar ze hadden een mooie show, hebben we veel gehoord. Oh ja? Nee. Ja. Oh, dat heb ik nooit gezien. Nee? nee? Ik ben wel naar een film geweest waar ze in optraden. Ja. En uh, uh, ik, ik weet helemaal niet meer waar die film over ging, maar ik weet wel dat ze optraden in. Of ze van de <laughs> trapje aflopen met die gitaar En toen, Ramona, zingen. Dat weet ik wat? Ja, dat was echt geweldig. Ja. Dat is wel een iconisch beeld. dat heb ik ook nog wel op mijn netverlies staan, volgens ja. mij. Ja? Ja? Ja. Ja. ja? ja. ja, maar ze zijn best belangrijk geweest voor Nederlandse popmuziek. Absoluut. Hoor. Dus de Absoluut. Nou ja, die ja. Indische muzikanten, of uh, Ambanese ja. muzikanten, ja. uh, Tilman Brothers. Tilman Brothers. En Brothers. En, uh... Ik heb dus nog een gitaar staan uit een Fender uh, Mustang uit 1962 of tot 64, zoiets, van de Tilman Brothers overgenomen. Oké, oké. Voor 200 gulden ja. in de tijd ja. gekocht. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, begin jaren 70. Ja. Ja. Maar ze namen ook andere ja. instrumenten mee, hè? Ook een andere, uh, andere ritmes en zo. Dus ze zijn wel belangrijk geweest. Ik heb, Ik heb geen idee. Ja, ja, het was ja. gewoon een beetje shadows. Na het was toch ja. wel een beetje gewoon nadoen wat er in Amerika was, hoor, volgens mij. Ja, ja. Of Engeland, hè? Ja. Meer Engeland voor ons, ja. Ja, ja Engeland? Ja, we hm. deden meer Elf... Of, uh, uh, Cliff. Cliff na, dan Elfers Presley, ja. Oh ja? Ja. Ja, ja want de nice was de Nederlandse Cliff Richard, hè? Ja. Ja. Zoals Cliff Richard natuurlijk de Engelse Rob de Nijs nice is. Ja, ja, Zo, ja, dat ja, denk ja. beter, ja. Ja, ja. ja. ja. Nou, nu je het ook over, over Denemarken had. Uh, mijn vader had een singeltje, dat weet ik nog, van Jan en Kjeld. Ja, dat, dat een, was een duo, duo ja. De duo, Benjo Boy. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja dat was ook een... Uh... Wat, dat hoesje fascineerde mij, want er stonden twee hele keurige jongetjes op... met kortgeschoren kapseltjes. Oké, okay, dat singeltje... Nou, de muziek vond ik niet zo... Nee, uh, wel, nee. maar, ja, die had dat niet was een lied op een vroeger, gegeven moment. kan dus, ja, ik ja, me herinneren. Ja, ja Jan en Kiel, Ja, Maar nee. ik sta er helemaal niets meer voorbij. Maar, mij. Nee, maar. maar uh, ook... Uh, nooit ergens meer terechtgekomen nee. uh, volgens mij. Nee. Nee. Ook weer gegooid. Nee, die heb ik nog, denk nee, ik. Heb je, je nog? nog ja. Ik denk dat ja. ik die nog heb. Ja, ja ik, wat singeltjes van mijn vader. Net als, uh, oh, wat leuk. Ja. ja, ja. Ah, leuk. Everly Brothers. Ja, dat soort muziek. Ja, Heavenly Brothers. Ja, even jongeren dan bij dan. Ja, ah, is dat zo? Ja. ja. ja, ja. Iets. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, andere muziekgeneratie. Ja. ja. ja. Zonder ja. meer. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nee, de muzikale vorming kwam bij mij in de jaren 70 en 80. Oké, okay. eh, ja. Wat dat betreft. Ja. Ja. Nee, en want mijn, mijn moeder was uit. dus inderdaad een hele belangrijke uh, bron. Want die zei op een gegeven moment, moet je dit eens horen. Toen uh, was op de radio, uh, I wanna hold your hand. Oh ja. En dat ja. was geweldig. Ja. Dat was echt van, jezus, wat is dit joh. En uh, ja, mijn moeder was wel een hele erg stimulant. Ze heeft wel heel veel gestimuleerd. Jeden ja. Abend geht er door die strassen. In dat kleine stad in Tennessee. En die groenen en die kleinen Leute kennen alle zijn melodie. Zing een lied, zing een lied, little bit, you mind. Wat we wel deden, vroeger in Denemarken, weet ik nog heel goed, toen zat ik als kindje in de keuken te spelen. En dan werd er afgewassen en dan werd er gezongen. Driestemmig. Oh, zelfs, dus mijn grootmoeder, mijn moeder. En, dan hadden we, uh, en, en ze hadden een, ze waren ook een, een textielfamilie, ja. dus ze hadden ook een bedienden en zo. En dan hadden we ze een zekere dame, die heette Ruut Heette ze Ruut voor ons. Ruut en die, uh, en, die zong dan met, met okay. en dan met z'n zijn drieën zongen ze dan tijdens de ik kan ook horen dat ik onder tafel zat en ik keek naar die, die vrouwen die daar die, ja. ja prachtig Leuk, ja. Ja. Wat ja mooi maar he. ze was niet zelf ze speelde zelf niks ook nee, nee. weet ik niet en mijn vader was, kwam van een ja zijn moeder was operazangeres zangeres tussen aanhalingstekens ja dat is ja je ja, je kon natuurlijk ik kan ook zeggen dat ik operazangeres ben <laughs> uh, maar zij zong wel, Ze heeft wel veel gezongen. Ze had ook een enorme vleugel in de, in de kamer staan waar ik ook altijd op al zat te pielen. En mijn um, dochter is echt opera zangeres geworden. Oh, nou. en, um, maar die, uh, ja natuurlijk nooit doorgebroken, echt op hoog niveau. Maar het was, uh, ja. Dus die muzicaliteit kwam ook wel van mijn vader. Maar de vreemde, ja ik denk dat het toch een soort combinatie is van mijn vader en mijn moeder. De, wat, wat bij ons in de familie heel belangrijk was... en dat heb ik in mijn latere creatieve leven ook heel erg veel van geprofiteerd... is uh, net even anders denken dan uh, van je verwacht wordt. Uh, en dat, dat heeft mij eigenlijk... daarmee ben ik door, <gacht cheaper> tot nu toe behoorlijk goed door het leven gebluft. Daar <g> <Calendar> <en>, uh, <regulator> heb ik het goed mee. professioneel ondenken. <g veya> ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt wel een beetje op neer. Ja. Dus net even net even een iets andere aanpakken of een iets andere gezichtspunt pakken. Ja. En dat is, geldt overal voor, kunst, muziek. Uh, Klopt. Okay. Uh, daar ben ik wel in getraind. Humor was een hele belangrijke factor in onze familie. We lachten, ze lachten zich altijd helemaal het apenzuur. Ja. Mijn vader heeft ook deens leren praten... omdat hij uh, die gesprekken aan tafel wilde volgen. Ja, en tuurlijk. niet zo van, tuurlijk. ja, we zeiden net dat, dat, dat... dat. Ja. Nee, hij wilde het gewoon meteen ja. binnenkrijgen, tuurlijk. ja. ja. Nou, misschien even een bruggetje naar... Uh, je hebt ook een muzikale keuze gemaakt voor, ja. voor dit programma. Ja. In ieder geval een aantal suggesties aangedragen. Ja. Ja. Van de Beatles heb je I and The Walrus ja. uitgekozen. Ja. Zit daar nog een bepaalde gedachte achter? Of is dat nou, je de... favoriete nummer? Nee, het is niet... Maar ik weet niet wat mijn favoriete nummer is. Dat heb ik sowieso een groot probleem mee. Daarom was die lijst ook vrij uh, lastig. Van Boy weet ik het trouwens wel. Uh, maar van de Beatles uh, is The Walrus een... Uh, Mooi voorbeeld van de overgang tussen het, uh, het popliedjes zingen en het experim experiment. En dat begon natuurlijk al bij Revolver. Uh, eerder, hè, waar ik het net ja. al over had, over die band van John Lennon die, uh, die teruggespoeld was. En hij verkeerd op de bandricone ja, ja. lag, waardoor je ineens achterstevoren muziek hoort. Dat was een inspiratie voor hun. En zo zijn ze verder gegaan. En het mooie van, dit, van de Walrus vind ik dat um, ze, het, is, het is een hele merkwaardige compositie. En uh, George Martin, die ongelooflijk getalenteerde orchestrator, producer... daar is volledig meegegaan. Hij heeft ja. ook een fantastische uh, fantastisch violentrack ervoor gemaakt. Ja. En uh, dat, is echt, uh, dat vind ik echt een heel erg mooi ja. voorbeeld van uh, wat mij inspireert. Het zeg is maar. dus gewoon dingen bij elkaar zoeken en veranderingen proberen aan te brengen, net anders aanvliegen dan, dan. En dat was Walrus is daar voor mijn gevoel uh, een mooi. Ook Strawberry Fields overigens ook. Ja. Dat was nog veel ingewikkelder. Maar dat is, uh, ik heb de Walrus gekozen omdat ik dacht van nou Strawberry Fields is, dat, dat is, ligt wel heel erg voor de hand. Sitting in an in this garden waiting for de Oh, En die tweede LP, toen hebben we ons omgedoopt met de University of Swing. Dat vonden we als tijd. <laughs> uh, maar Kees trouwens laatst van zei van... dat Johan en ik dat ineens hadden besloten. Johan Visser, de, de andere baas van Idiot Records. Zo, yeah. vanaf, nu, vanaf nu heten we de University of Swing. We hadden net Stefan Emmer. Ik had net Stefan Emmer uh, uh, in, met Stefan Emmer in de studio gezeten. Die had allemaal van titels als uh, terracotta Trimmings. Uh, <laughs> en dan dacht ik wat een bullshit allemaal. Eigenlijk. Dus ik, <laughs> ik, ik, ik ga ook en allemaal heel hoogdravend, weet je wel? Ja, ja, ja. En dan nou, die de inhoud, die, Vogue, Vogue oh, ja, ja, die heet dan ook Vogue weet je ja. wel? Ja, dan denk ik ook van. Hm. Ik vond die muziek te, helemaal te gek. ja, ja. Uh, maar dat was een soort iets waar ik niet, hem niet in kon vinden, zullen we maar zeggen. En um, uh, <laughs> de, vandaar dat die plaat ook Terracotta Me Baby heet. Wat ook, een soort, ook weer een soort twist is van Terracotta. Als je wil, ja, maar Me Baby. Zo van, eh, kom op, hè, weet je wel. Terracottomy baby, ja. dat kun je van alles ja. bij voorstellen. Ja, ja, ja. hebben ja. ja. ja. nou, dus inderdaad, University of Swing hoorde ook bij, uh, bij, uh, bij dat idee van... We zijn ja. wat highbrow, University of Swing. Swing, wat is swing? Ja. Ja. Ja. Maar is toch wel met een wink, met een... Met een de, de, ja, de, altijd. Tuurlijk, ja, uh, ja, Ja, ja, gevoel. ja, ja, ja, oh, ja, ja. Maar toen het punt was dat... Uh, toen hebben we ook samen, Kees en ik, nog heel veel samen samengeschreven. Maar het punt was dat we kregen... We, we kregen ineens een budget. En we konden in Wisseloord uh, oh, gaan mixen. Okay. En, ja. en goede studios opnemen. En met studiomuzikanten. Ja. En daar heb ik me een beetje laten Het oh. is in dat ik... Uh, ik was zo enthousiast. Nee, dan moeten we dit en dat. En Kees had zo van... Ja, maar ik vind eigenlijk... Die imperfectie vind ik veel leuker. En ik moet eigenlijk misschien terug, meer terug naar die eerste plaat. Oh. En ik nee man, we moeten door. Want, en we, hadden ook, we zaten toen bij Warner Brothers. Dus ja, we, ging, we werden ook gereleased in Amerika en in Engeland en in ja. Duitsland. Dus dat dacht ik, nou dan moet het echt goed, weet je wel. <laughs> uh, dus met, met uh, tubular bells erbij en drums uh, en, drum, en, en, en saxofoons. Wolf wall Wolf Sounds, <laughs> <of> sound, ja. <laughs> en daar heb ik me een beetje vergalopeerd. Uh, terwijl zo'n nummer als Robin Hood eigenlijk nog meer. Wat er ook op staat. Heel oorspronkelijke. Uh, Kewi aanpak had. Met gewoon echte tapejes. We hadden daar gewoon een. Uh, dat je een uh, Gerbrand Westveen. Fantastische. Inmiddels overleden. Klarinetist. Uh, Die speelde daar. In een bepaalde toonsoort. En ja. lasten we aan elkaar. En dan hadden we een paar bandrecorders. En dan was het. Dat was dat ene akkoord, dat was dat andere akkoord. Dat akkoord bestaat uit vier nummers Er dus staan, vier bandakkoordes. En dan is een ping en die liepen en die kon je in het mengpaneel kon je ze gewoon aan en uit zetten. Dus dan, zo hebben we dat orkest, zo zit dat orkest in elkaar. En daar is dan later weer overheen gespeeld, want dat was weer ja. natuurlijk weer niet voldoende in mijn ogen. Hm. En uh, dus daar heb ik me een beetje op vergalopeerd. Okay. Uh, en daardoor is Kees ook, even Kees, daar kwam het op. Yeah. Daardoor is Kees ook eigenlijk afgehaakt op een gegeven moment. Die zei, ja, okay. nou, ik wil niet meer. En, en terecht, achteraf gezien. Ja? ja, vind ik wel. Ik vind dat hij wel gelijk heeft gehad. Uh, maar aan de andere kant heb ik er ook weer heel veel van geleerd. Uh, maar we gaan ja. nu even luisteren naar het nummer Robin Hood. Dat of een ander nummer. Ja, vind ik goed. Nee? Robin Hood ja, lijkt me een heel leuk nou, ja, ja. ja. Leuk met, uh, met uh, ook de introductie. Veloft, zit erop, die zingt mee. Ja. Uh, we hebben een klein uh, parlandootje op het laatst met V. <laughs> Uh, waarbij uh, ik, ik de, de overvaller ben en dat zij zegt van... ja, het komt mij nu even niet goed uit om overvallen te worden. <laughs> Zoiets. Ja, uh, oh, heel sorry. Nou, het eerste plaatje wat ik kocht, ik kreeg plaatjes, oh, omdat mijn moeder natuurlijk ook enigszins geïnteresseerd yeah. was. Maar het eerste wat ik kocht was de Kinks met uh, All Day and End of the Night of zoiets: All of ja, the Night. All Day, all day, day night. and All of the Night. Ja, ja. ja. Uh, die heb ik met schoenenpoetsen bij elkaar verdiend. Yes. Uh, bij de buren en uh, familie van Haltwe, de familie in de Gussinklo. Daar haalde ik dan de schoenen op en dan, kreeg daar weer. En dan kon je voor 2,50 euro. Ik weet niet wat zo'n ding kostte toen. Maar ja, dat vond ik helemaal te gek. En dat is nog steeds te gek. Het is een mooi nummer, ja. en het grappige is, want dat was eigenlijk voor mij gehoord. Paul Bacardi zegt altijd dat Helter Skelter het eerste nummer is. Maar volgens mij is dit gewoon het eerste hardnummer. Gunk, gunk, gunk, gunk. Dat is gewoon een hardrock. Ja. En de Kings zijn natuurlijk net... Ook redelijk geniaal. Hallowee, ja, zeker, ja. Ja, geweldige, geweldige band, ja. Ja, die kunstacademie, dat was, uh, was fantastisch. Um, want uh, ik, toen ik daar kwam was het zo, toen kreeg je uh, les en dan was het uh, van 9 tot 10 uh, dat en dan dat. En dan moesten we op een A4'tje allemaal met de hand bijvoorbeeld als oefening uh, uh, lijnen trekken... ...van de lange, langs de lange rand en met één millimeter verschil uh, afstand zo. met de hand. Ja. Nou, als Harry Disberg, een groot graficus uit, de, uit Twente uit die tijd. En toen brak de pleuris uit. Toen kwam er een revolutie. Ik heb er helemaal niets, Dat is mij ontgaan, maar ik weet wel... Dat op een gegeven moment die leraren zeiden van... Jongens, wij zitten daar. Als je wat uh, wil of moet, dan kom maar langs. Uh, oh, ga je gang. Ja. Ja, nou, goed, dat was voor ja. mij... Want die hele kunstacademie was een soort, soort, soort, soort, soort snoepwinkel. Dat was geweldig, Ja. ja. ja. En uh, toen, ben ik, toen, toen heb ik ook inderdaad met Kees samen en met Paul Hayenius, bekend onder de, de, de naam Paul, ha, Paul, Paul Tornado, oh. uh, zijn we het triole Broekje begonnen. En uh, dat was dus een trio. En um, zijn we dingen gaan maken. En, en dat, dat ging als een trein. Op een gegeven moment hebben we ook een, een nep. popconcert georganiseerd van Johnny and the Dog. Een nep? NEP-popconcert. Dat is in TH. Had je dus een uh, TH. Uh, het is nu de UT. Ja. Ik? De TU. De, de, ja. th, de, de, Thu. de, de Thu? Technische Universiteit. Ja. Ja. En uh, daar had een grote zaal waar bands optraden en dan hadden wij uh, bedacht van nou Johnny de Moon ook, dat is dan die oude naam van, de, van, de, van John John en, en uh, toen, toen hij nog voor de Beatles ja, was, okay. uh, de Amerikaanse band komt spelen. we hebben dus een en zo we hebben allemaal dingetjes, ja. kleine advertentietjes en, en, en <laughs> dingen er weten te krijgen. En, uh, nou ja, en, en die lui die gingen ook mee een, en Maar die, dat waren waar gewoon ik en Jan Prins. En, uh, en een paar andere <laughs> jongens die dat deden. En uh, Kees en Paul en, en een hele hoop lui Die maakten een act eromheen met... Ja, ja. met ijskasten die gesloopt werden op het podium oh, yeah. en, ja. en, uh, ik weet nog dat ik een muis, die mui, ijskast had hadden tien muizen gekocht en uh, dan deed die ijskast open en daar vlogen die muizen uit en ik weet nog daar heb ik nog steeds spijt van, dat ik eens een zo muis oppak en zo in mijn hand en zo wop, die zaal in lanceer <lacht> ik zie de die muis nog zo ver <lacht> dus, dat vind ik weet niet wat van een beetje terecht is gekomen ik denk niet zoveel goeds. en dat jaar was dat? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zal ergens... Uh, ja, eind jaren 60, begin jaren 70 zijn geweest. Ik heb geen idee eigenlijk meer. Want ik ben... Ik weet ook, die die, die jaartal heb ik helemaal niet scherp. Okay. Volgens mij ben ik ergens in... 54 uh... geboren. Dat is volgens mij die... ook correct. Dat, dat is correct, is ja. ja. <laughs> <laughs> maar ja. ja. ja. ja. <laughs> daarna... Daarna is het één grote blur. Ja... ja. <laughs> uh... Ik ben er eerst uitgestapt uit Triolenbroekje. en toen is uh, Kees meegegaan. En, uh, en zijn wij begonnen met de kevies okay. We hadden voor yeah. ons eindexamen. We zijn we hebben samen eindexamen gedaan op die Kunstacademie. We deden dus allerlei projecten. We hebben ook fotografische vormgeving gedaan. Ik heb beeldhoud oh, uh, ja, ja. Ik heb echt alles heb ik uh, aangeraakt. Okay. En ik was overal ook wel redelijk goed in. Weet je wel, net, net weer met dat hoofd boven het korenveld uit. Uh, klein stukje. Uh, maar ook niet, net niet zo dat ik echt dacht van dit wordt het. Hier ga ik in de nee, doorbreken. Nee, nee, okay. um, Generalist, ja. Ja. ja eigenlijk gewoon, een, algemeen specialist. Algemeen specialist, <laughs> algemeen specialist <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> en, uh, dus Kees en ik deed ik samen samen. En toen hebben we uh, voor de grap uh, een, een show in elkaar gezet... met uh, Demis Driesels uh, als zanger... Okay. Uh, Dries Ringenier was uh, een docent. En die leek ja. een beetje op uh, Denis de... Roesos. Oh, oké. Okay. <laughs> en ja. we hebben hem hebben een bungalow tent aan uh, laten doen. Ze dus heeft ja. een bungalow tent aan. En hebben we hebben heel hard in de hal van die... Uh, Dingen we, uh, heeft hij opgetreden als Demis Driesos. <laughs> dus als daar. voorprogramma voor de Katie Agogo Party. Okay. <laughs> en we hadden dan, want toen was krachtwerk natuurlijk ook al aan de gang. Dus we hadden allerlei dingen opgestapeld: kastjes, oh. alles wat we maar konden vinden. Die het ook helemaal niet deden, We dan gewoon een orgeltje en een tape. En uh, dan zaten we allemaal aan die dingen te draaien. En dan stonden we daar dat in die hal van, je van die, van die, van die dan traden we op als de keven. En daarna zijn wij dus begonnen met, uh, met de VPRO-uitzendingen. Uh, oh, okay. ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar je voelde je dus als een vis in het water. Ja, het was ja. helemaal te gek daar, ja. ja. En waarom? Is dat omdat. Je weer... Ja, je werd ja, gewoon gestimuleerd oh, in, in, in, voor, in wat ja. je deed, weet je, wel. je, je verzond, ja, Er was een vitrine stond er op de, in, in de hal. En daar, daar kon je dan dingen inleggen. En op een gegeven moment hadden wij met triolen broekje bedacht. Wij, wij claimen die vitrine voor een aantal weken. Ja. En op een gegeven moment hebben wij gezegd... van ...we gaan er zelf in zitten. Dus we hebben... De vitrine zo groot... dat misschien twee keer deze tafel. Ja, ja. Nou, anderhalf keer. Oké. Okay. En uh, nou, aardige, aardige het En uh, ja. daar konden we net in. En daar hebben we dus de hele dag in gezeten. Ja. Tot dan s'avonds ook bij de avondschool. Die mm -hmm. had je toen ook nog. Toen zaten we er ook nog in. En de volgende ochtend hadden we met de concierge afgesproken dat we voor de opening van de school er al in konden. Ja. Wij daar ook in. En toen hebben we, toen hebben we om een uurtje of elf s ochtends een enorme ruzie gemaakt, zogenaamd. En uh, wegens ruzie... Uh, ja, <laughs> ja. Maar dat soort dingen deden we allemaal. En dat werd allemaal prima bevonden. Ja, ja. Bent, ja. En dat is nu heel anders weer. Het is allemaal veel schools weer ja. geworden. En uh, echt vak, een vak ja, leren. Ja. Ja. Ik denk persoonlijk... dat dit mijn redding ook is geweest. Omdat doordat je alles wat je beetpakt iets van maakt... Ja, maar niet zeggen ja. van, nee, je mag daar niet aankomen. Je mag... Ik heb ook toelatingsexamen samen gedaan in Arnhem. Uh, de kunstacademie in Arnhem. Ja, ja. En daar was het echt heel strikt. Dat mocht je niet. Ik, okay. Toen ik was klaar met het op opdrachtje voor de op toelaatsexamen. En toen ging ik rondlopen. Zij zei, ze, hé, hey, terug naar je lokaal. En dat was helemaal niet, nee. niet, niet leuk. Nee. En het, het goede van Enschede was... dat ze, ze stimuleerden je echt in het, in het, oh. in het zelf... Ja, dingetjes verzinnen, oppakken, rare okay. dingen. Het kon niet ja. raar genoeg. Uh, of je... Ja, maar die zijn in Endweg zijn. Nee, nou, nee, nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ja, waren, die nee. kwamen erbij. Oh, okay. Maar je ja. moest er wel naartoe. Okay. Je moest ja. echt tegen ze zeggen van ja, uh, één nou, hele belangrijke persoon die ook voor de ARC, de Enschedeze school, ja. hele belangrijke is, dat is Geert Voskamp. Geert Voskamp ...als een jonge docent, hij was denk ik een jaartje of dertig toen hij uh, docent was terwijl wij daar zaten. Ja. Uh, die had zelf, die idee ook allemaal zelf uh, rare projecten... zoals uh, films maken met de Correct Your Code Act. Dat je dan, uh, <laughs> dat je dan zo, een uh, man die constant <laughs> dit deed, weet je wel. <laughs> en dan, er, en dan ja, was ja. een filmpje van een kwartier, weet je wel. <laughs> Samen met Lambertus Lamberts. En uh, dat was een soort studio houtappel, heette die. En dat was, uh, dat, dat zo, dat was de sfeer. Ja, ja. En, dat, en dat was zo'n goede ja, bodem ja. voor ja. mij. Ja. Leiders in de Niesbrigade. Ja. Dat was ook een afstudeerproject. Ik weet ja. niet of het nou serieus was bedoeld nou, of niet. Nou, dat, dat, dat was niet serieus bedoeld. Oké. Okay. Maar het werd wel serieus. <laughs> Ik <Okay>. kreeg leden. <laughs> <laughs> uh, het was uh, een van die andere decents... ja, dan moet je toch wel even... Ik had dus die Niesbrigade bedacht... Van, ja, dat is dus de een vereniging... voor hoorkoortsleiders. Ik had een enorme last van hoorkoorts. Okay. Bestond niet... Dus ik ook gelijk door uh, Hans van Willigenburg op uh, opgebeld nee. aan de radio. Ja, werd er geïnterviewd. Het is zo'n leuk uh, koffieprogramma uh, tussen de middag. Uh, maar ja, dat werd op een gegeven moment heel serieus. Dus ik heb het op een gegeven moment aan de astmavereniging overgedaan. Oh. Ja. Maar, maar het, het, het, het hele idee van de Niesbegade was de vormgeving. Ik had een liedje gemaakt. Dit is... A few, a few, a few. Dat, nou, nee, dat was hem niet. Het is, nou, ik weet niet, meer, Daar heb je, nou, ik meer hoe het ging, maar dat was een soort reggae, want reggae was toen heel erg uh, in. En, uh, en een clip eromheen en allerlei ja. tekenen en de vormgeving voor de, voor de brievenhoofd en de uitingen weet ik allemaal niet. Maar het werd er was een echt bestaand ding. Dus met oh. Els Seilstra inderdaad, die was hem inderdaad hoofdvoorzitter. ...hebben wij nog eventjes met die nietsbrugade uh, moeten doorgaan. Ik was wel blij dat ik er van was op een gegeven moment. Ja, dan kwam ik Toen werd het toch iets te serieus. Ja, ja. Je kreeg leden moest je dat bijhouden En wel, op een gegeven moment is het geloof ik iets van ja, honderd leden of zo. Maar ja. de astmaverschering was er erg blij mee dat het overgaat. Ja. Ja.